2 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Henry Schut. Ja, goedemiddag. We kunnen beter zeggen welke sport er niet in langs de lijn zit vanmiddag. Er is van alles wat. Zo dadelijk bijvoorbeeld praten we uitgebreid over de Formule 1. En er is live basketbal, motocross en hockey. Nu het NOS Journaal met Lieselot Thomas. De Catalaanse separatistenleider Poets de Mont is in Duitsland opgepakt. Tegen hem liep sinds vrijdag weer een Europees aanhoudingsbevel. Poets had in Finland een lezing gehouden... en was onderweg terug naar België, waar hij in ballingschap leeft. Bij de Deens-Duitse grens is hij tegengehouden. Hij zit vast op een politiebureau. Spanje wil Poets berechten vanwege rebellie, opruiing... en misbruik van gemeenschapsgeld. Hij riep eind oktober vorig jaar de onafhankelijkheid van Catalonië uit... na een referendum dat door het Spaanse Hoge Rechtshof... als illegaal was bestempeld.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 En dan de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... moet het verkeer bij Voorthuizen over de vluchtstrook. Er is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt tussen Kootwijk en Voorthuizen. Daardoor 6 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd... tussen Everdingen en Culemborg. 3 kilometer file, er is maar één rijstrook open...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 de lijn met Henry Schut en Robert Meder. Goedemiddag, het is binnen of buiten, weer of geen weer, ongeveer alles komt langs vanmiddag. Formule 1, hockey, motocross, handbal, volleybal, wielrennen voetbal. Missen we nog iets, Robert? Nou, het basketbal, bijvoorbeeld de bekerfinale. Nou, die is al begonnen, zo te horen, in Groningen. Donat tegen Leiden, Leon Kersten. Ja, als Groningen basketbal loopt Groningen uit hoor. 4500 man zijn er weer binnen. Ik denk 50 uit Leiden meegekomen. Dat is dus de finale Groningen-Leiden. In Groningen kunnen gewoon de meeste mensen in. Dus spelen we hier. Ziet er goed uit. Stand 5-1-0 voor Groningen. Groningen is de grote favoriet. Leiden zal echt uit de tenen moeten halen om hier een wedstrijd van te maken. Maar het is één wedstrijd, één finale, 40 minuten. En dan zien we wie de beker heeft fietsen in het voorjaar in Vlaanderen. Kan het mooier? De 80e editie van Gent-Wevergem. Gio Lippen. Strijden op twee fronten. De manneneditie 251 kilometer met zes koplopers. Met twee Nederlanders daarbij. Brian van Goetem en Jan-Willem van Schip. Voorsprong zo'n negen minuten op het peloton. Maar daar moet de koers nog echt losbranden. De finale bij de vrouwen is wel vol bezig. 8,5 kilometer nog. Een eerste waaier. Een eerste grote groep. Met daarbij onder andere Marianne Vos, Amy Pieters en allerlei andere snelle vrouwen die zo meteen op die finish gaan afzwomen. Jeffrey Herlings en ook Glenn Kolderhof crossen vanmiddag... twee keer zo dadelijk al in de MXGP. Na Valkenswaard komt Valencia, Sebastian Timmerman. En de rijders stellen zich op momenteel achter het starttrek. Eerste Mines vertrekt over negen minuten. Het ging gisteren in de kwalificatie niet zo heel goed met Herlings. Hij werd vijfde, één plek achter zijn grote concurrent Antonio Cairoli. Het verschil in de WK-stand na twee Grand Prix: zes punten slechts in het voordeel van Herlings. En verder zijn we live bij het Handbal in de EK-kwalificatie voor vrouwen Nederland-Hongarije... bij vrouwenvolleybal, de topper in de kampioenspool... tussen Sneek en Sliedrecht. Ja, ook een hockeytopper tussen Rotterdam en Oranje-Rood. En het laatste nieuws over het Nederlands elftal. Aan het einde van deze middag is er een persconferentie van de bondscoach... richting de wedstrijd van dinsdag tegen Portugal. En de Formule 1 dan, horen we dat ook? Ja, daar gaan we zo mee beginnen. Tot zeven uur is het Langs de Lijn. En dat zo, dat is uh, nu, want de Formule 1 is uh, echt weer begonnen. Vanochtend vroeg uh, was de Grand Prix op het circuit van Melbourne in Australië. De winst ging naar de Duitse Sebastian Vettel, dat heeft u wellicht meegekregen. Max Verstappen begon van de tweede startrij, maar moest genoegen nemen met een zesde plaats. Jan Lammers en Hans van Loosenoord. Uh, goedemiddag, welkom uh, bij ons om over die race te praten. Maar dan vraag ik me af, valt er veel over te praten, Hans, eigenlijk? Was die boeiend genoeg? Ik vond hem op een gegeven moment best wel boeiend. In het begin gebeurde uh, zeg maar de eerste verrassing doordat de haasauto's zich in de strijd gingen mengen. En uh, daarna vond ik het een rondje of tiende voor het einde ook wel boeiend... omdat er uh, drie setjes van twee auto's heel dicht bij elkaar zaten. Hm. Die knokten om de eerste, de derde en de vijfde plaats. Alleen ja, het is en blijft het circuit van Albert Park. En uh, inhalen is daar geen sinecure. Dus wat dat betreft uh, weinig inhaalacties, maar wel veel suspense. Zullen we eens even met de start beginnen? Want dat is normaal gesproken het sterke punt, uh, uh, Jan. Um, ja. Ging dat zoals hij wilde? Eh, qua van de lijn afkomen wel. Het was een goede start gewoon. Hij liep zelfs een klein beetje in op Vettel. En dat bleek eh, na de rand eigenlijk zijn nadeel te zijn. Want doordat hij eh, op Vettel inliep, moest hij even een keuze maken of hij de rechts of links. Uh, langs ging. Nou, die, die keuze werd door Vettel eigenlijk bepaald... omdat hij zelf uh, Vettel maakte een enorme beweging... waardoor eigenlijk Max gevangen zat achter hem. Mm -hmm. En dat, dat, daardoor verloor hij even zijn momentum... en Magnussen zat aan die buitenkant. Dan is die radius van die bocht ook wat wijder. Dus dan kun je hem gewoon wat langer, sneller erin laten lopen. Dus ja, Max was eigenlijk geklopt in de eerste bocht. Ja. Vervolgens in de tiende ronde... Uh, Hans, Spindani, kan je uitleggen wat er gebeurde? Ja, hij had een, een behoorlijke bochtensnelheid bij een rechts-links combinatie. En dan raakte hij aan de binnenkant raakte de curbstones met zijn rechter voorwiel. Eh, draaide naar buiten, kwam toen op de curbstones van de volgende bocht terecht. Draaide om zijn as. Ving die auto weliswaar keurig op, waardoor hij. Eh, ja, uh, weer verder kon rijden. Maar, maar het, was spin, spin, het was een dubbele spin bij het... hoge snelheid, hoor. De perfecte spin was het eigenlijk. Uh, ja, ja had... kijk, de, de, de oorsprong zat hem <laughs> natuurlijk... in de beslissing die ze hadden genomen in de kwalificatie. Ze hadden besloten om gewoon met een hardere band te beginnen. Uh, op zich is dat in theorie verstandiger. Want je begint de race met uh, 200 kilo plus aan benzine. Dus om dan een wat hardere band te hebben... is best wel gunstig. Alleen, je moet geen auto's voor je hebben. Want als jij een goede start kan hebben... en die mensen achter je kan houden... dan, dan bederf je hun strategie. Dan zitten zij gewoon vast en beperkt tot jouw strategie, daar veroordeel je ze toe... Als, jij dan, als zij dan binnenkomen, omdat ze een zachtere band hebben... komen zij eerder binnen, kun jij langer doorrijden... en aan het einde van de race, waar je nog ongeveer 80 tot 90 kilo... aan benzine over hebt, kun je met die zachtere band... met minder gewicht natuurlijk optimaal presteren. Dat is de theorie. Ja. Alleen we hebben nu gezien hoe dat in de praktijk gaat. had twee nadelen, hij zat dus gevangen achter die haars... En daarnaast had hij een team, wat hem achter zijn brandvrije broek zat... van, van hè, push, push, push, je moet er langs. Ja, ga dat maar eens even doen, want je rijdt in vuile lucht. En je hebt gezien hoe stoer Hamilton nog was... Toen hij achter Vettel zat. Het is, wel, in... hoog, het is wel even hoge schoolformule 1 een ja, leg, leg even uit absoluut. hoe dat zit met die banden. Want wat moet er qua banden? Dat nou, moet, moet iemand doen in een race. Um, in de basis uh, maakt Pirelli per race even bekend welke drie uh, banden ze nemen. He, dat uh, soft, medium of hard. Ja. Even gechargeerd. Uh, dus je maakt een keus. Dit weekend was het soft, supersoft en uh, even kijken. Wat hadden we? Uh, ultra. ultra, ultra, ja. He, dus soft, supersoft en ultra. Hoe gek kun je het hebben, maar ja. ook, zo heet dat? Uh, dan ga je de, met uit die drie uh, ga je gewoon je keuzes maken. Nou, dat bleek dat tijdens de race heb je hier ult, uh, ultra soft en Supersoft. de twee zachtste banden die gebruik je. Maar in de training gebruik je natuurlijk de allerzachtste, want daarmee sta je het maximaal vooraan. Alleen uh, die training is in drie uh, segmenten verdeeld: Q1, Q2 en Q3. Ja. Maar wat je in Q2 hebt. Die banden die moet je ook bij de start van de race gebruiken. Nou, en Max en Red Bull hadden besloten om in Q2 met de wat hardere band dan de rest van het veld te gaan rijden. Dat geeft twee nadelen. A, wat ik net geschetst heb, hè, dat je dus wat langzamer uh, moet beginnen. En B, uh, je hebt even de flow, het ritme is eruit. Want als jij met dezelfde band Q1, 2 en 3 kan doen, dan kun je dat per sessie aanscherpen. Nu gaan ze eerst met de ultrasoft. Dan gaan ze met de suprasoft, supersoft en dan weer met de ultrasoft. Nou, dan krijg je de situaties die je hebt gekregen met Max, hè, waar hij een heel klein foutje maakte. Maar ja, het scheelt wel iets van, van 1500 ja. of 2 tiende. En dat, is, dat kan tegenwoordig niet meer. Maar wat een strategie, zeg. En ja, je wordt helemaal gek is, van het Dus je wil enorme... goed kwalificeren. Dus je wil in die kwalificatieronde 2 Wil je natuurlijk goed presteren. Ja, ja. En je weet dan, dat is dus ook waar ik morgen dan mee ga beginnen. Ja, je moet in die Q2 alleen maar zo presteren dat je doorgaat naar ja, Q3. Ja, dus je hoeft wel. niet de pole position ja. nog neer te zetten. Dat kan later. Ja. Alleen, je, je ritme is eruit. He? Dus waar de anderen per sessie iedere keer leren en kunnen aanscherpen wat ze aan het doen zijn... zij zijn wat meer uh, uit balans. Wat wil je zeggen Hans? Nou, Ze zijn verplicht om in de wedstrijd... met twee verschillende bandencompounds ja. te rijden. Dus je kunt wel beginnen op die, die, die soft, op die ultra soft, maar daarna moet je overstappen ja. op een andere band. Dat moet dan dus. Dat is ja. verplicht, dus ja. dat moet iedereen. Alleen wat mij wel opviel was dat voor de pitstop... dat uh, Verstappen een paar keer flink met de auto over de curbstones ging. Hij was echt risico's aan het nemen. Hij reed op de grens, op een positie... Die, die eigenlijk helemaal niet had gewild. Hij had wat verder naar voren willen zitten. En hij kwam ook heel vaak kwam die in beeld over de, over de boordradio. Hij zat voortdurend te klagen over de weglichting wegligging met zijn team. Dat was ja, continu dat, dat contact. Keus, hè? Dus dat, dat was op zich. Uh, dat moest ze niet verrast hebben. Het was gewoon een keuze die ze hebben gemaakt. Want uh, je weet gewoon dat als jij met een hardere band begint dan je concurrentie. dan weet je gewoon dat jij je handen vol hebt. Mm. Alleen wij willen van Max gewoon dat hij pusht. Nou ja, dat was nee. hij aan het doen. Zijn team zat hem nog achter zijn beloop. He, dus hij werd echt gepusht. Dus het ja. was gewoon een strategische keuze om zichzelf heel veel druk op te leggen. Ik wil nog even naar uh, dat moment van het spinnen in de tiende ronde. Want daarom, nee, uh, hij wist de schade nog redelijk te beperken. Dit zijn die er zelf over. Ik had meer posities kunnen verliezen natuurlijk. En het team zag ook tijdens de op schade. En net toen ik met ze sprak waren ze sowieso verbaasd... dat, dat ik uh, zeg maar die rondetijden vast kon houden. Want ja, er waren wel een paar dingen afgebroken... Waar, waar we eigenlijk geen idee van hebben hoe dat, hoe dat kan. Ja, over die, over die spin dus. Um, nog heel even wat, wat ik ook heb gezien bij team Haars bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, die, die hadden behoorlijk kunnen spinnen als ze het niet door hadden gehad. Want die, de eerste keer kan het overkomen dat je je vergeet een wiel aan te draaien. Of dat, of dat je het niet vergeet, maar dat je denkt dat je een wiel bij een pitstop aandraait... maar dat het niet lukt. Eerst er valt uit en denk je, nou, daar heb je dan in ieder geval van geleerd. En dan gebeurt het bij de tweede coureur precies hetzelfde. Hoe is dat mogelijk? Ja, nou, die nou, kwam een ronde later al binnen, hè? dus uh, er zat uh, heel weinig tijd tussen. En ja, ze stonden zich nog af te vragen, volgens mij, wat er bij, uh, uh, wat er bij Magnussen was gebeurd toen uh, Grosjean binnenkwam. Ja, er is een probleem met uh, de wielguns. En die werken, uh, dus die wielsleutel, die werkt op hoge druk, die draait, die draait uh, meer dan 10.000 toeren rond. En uh, die kun je dan linksom of rechtsom laten draaien. Nou, het gebeurt een hele enkele keer dat hij in de verkeerde stand staat. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Dat is dom. Maar ja, dat is dom. Hè, en dan werk je denk ik ook na die race misschien niet meer. Maar nee. wat, wat wel eens <laughs> gebeurt... is dat er een probleem is met de druk. Hè, de, de, de luchtdruk die op die sleutel staat. Als net bijvoorbeeld een, een luchtfles lekt. Hè, ik noem maar wat. simpel lek wat je niet ziet. En op het moment dat je hem nodig hebt. Maar die auto's die komen kort na elkaar binnen. Dus het probleem met de eerste auto... was precies hetzelfde als het probleem met de tweede auto. Ja. Maar ja, achteraf waren ze daar ook wel achter. Maar natuurlijk. de waardering voor het team neemt wel toe, denk ik. Uh, nou, absoluut. En de cruciale dat ook. Hè, want zo'n ja. jongen die gaat natuurlijk met en veren door zijn eigen dorp. En, en, die, en die staat op een paar duizend euro in de maand. Terwijl het team ongeveer 200 miljoen per jaar oprookt. Dus praten ja, wel we, een eens over. we gaan even fietsen tussendoor. De finish van Gent-Wevelgem voor vrouwen. Gio? Ja, we zitten in de volle finale. En dat dreigt hier op een sprint uh, uit te draaien. We hebben veel demarages gezien bij die vrouwenkoers. Interessante koers, echt waar. 28 Nederlandse vrouwen. En als je kijkt in de geschiedenis... de vier jaren dat we deze koers rijden bij de vrouwen... dan zien we uh, twee Nederlandse overwinningen. En wie weet misschien... Komt er wel een derde aan. Ellen van Dijk die het daar nog aan de buitenkant van de weg probeert. Blaak die daarmee vooraan zit. Maar als het op een sprint uiteraard, Ja dan denk ik toch dat Jolien Doren de Belgische kampioene. Toch een van de grote favorieten is. Of misschien wel Amelie Diederiksen. De voormalige wereldkampioene. Ook Amy Pieters zie ik daar nog goed mee vooraan zitten. En dan kijken we ook nog naar wat andere vrouwen die daarbij zitten. Onder andere Chloe Hosking. Het wordt in ieder geval sprinten. Het is Hosking die daar aan de leiding gaat. Hosking die dan aan de leiding gaat. En dan moet Doren er overheen komen. Jolien Doren op dit moment aan de leiding. Gaat zij winnen? Nee, ze gaat niet winnen. Ze gaat niet winnen. Het is Hosking die gaat winnen voor Jolien Doren. Amy Pieters finisht wel op een ereplaats. Ik weet niet of ze derde of vierde is. Maar dat was de sprint in ieder geval in deze koers in deze Gent-Wevelgem voor vrouwen. Waar we dan de overwinning hebben gezien van, nou is het wel Hosking of is het Bastianelli? Uh, dat is uh, de grote vraag. Het zijn twee ploeggenoten. We kijken allemaal naar Chloe Hosking. Want dat is normaal gesproken de snelste vrouw van die Ale Cipollini-ploeg. Maar uh, de vrouw die we nu juichend uh, naar die finish zien... is toch echt wel Marta Bastianelli. En dat zou dan toch wel een verrassing zijn. Nou, We wachten even af wat de officiële uitslag wordt. Het is in ieder geval duidelijk dat een van de vrouwen van Ale Cipollini... dat is de ploeg onder andere van Roxanne Kneteman en Janneke Ensing... dat die gewonnen heeft. En dan is het maar de vraag of het uh, Hosking is geweest of Bastianelli. Ik dacht dat het Hosking... Was, maar als je kijkt naar het juichen, dan zou je haast zeggen dat Bastianelli de vrouw is die hier het meest blij is. Dat gaan we zo meteen nog even afwachten. Het motocross is ook begonnen, de MXGP van Valencia. Sebas... We zijn bijna drie minuten onderweg in de eerste marge. we zagen een slechte start van Jeffrey Herlings... die aan de binnenzijde van het startgedeelte stond... maar daar werd ingesloten. Het was een auto concurrent, Antonio Cairoli, de nummer twee... in de stand om de wereldtitel, de negenvoudig wereldkampioen... die de de keihard dicht smeet. Cairoli, daardoor goed vertrokken, ligt tweede... achter de Fransman Romain Fèvre als we bezig zijn aan de tweede ronde. En Herlings die kwam pas als elfde uit de eerste bocht gereden... is inmiddels wel ietsje opgeklopt rijdt op de achtste plaats, maar moet dus uh, een inhaalrace gaan rijden. Hij heeft nog tijd genoeg, want we zijn dus pas net begonnen... 27 minuten en twee ronden nog te rijden. Op het circuit dat uh, net iets ten noorden ligt van Valencia... eigenlijk tussen Barcelona en Valencia. Het is officieel de grote prijs van Catalonië. Gio, uh, weet je al wie... Jazeker, het is uh, niet Chloe Hoskin. Eigenlijk een beetje de aangewezen uh, sprinter daar bij die ploeg van Ali Cipollini. Maar toch echt de nummer 2 daar op de startlijst bij die ploeg. Marta Bastianelli, de Italiaanse die deze koers heeft gewonnen. En nou hebben we dus na Lauren Hall in 2014. Twee keer een Nederlandse. Floortje Makai en uh, Chantal Blaak. De afgelopen twee jaar, het afgelopen jaar dan, Lotta Lepisto en Finse hebben dan nu een Italiaanse op de winnaarslijst staan van Gent Weverum. En dan kijk ik nog eventjes, zij wint daar de in ieder geval dus voor Jolien Doren. Die wordt op het laatste stukje voorbij gereden. En dan zou ik ook nog even willen weten... ja, of uh, uh, Amy Pieters, of die nu uiteindelijk uh, derde of vierde werd. Nee, ze is vierde geworden. Amy Pieters dus, de beste Nederlandse inkoers op de vierde plek. Goed, nog even kijken bij het uh, basketbal. Groningen -Leiden, Leiden, Leon Groningen kwam uh, sterk uit de startblokken. 5-1 meldde je het laatste, geloof ik. Ja, ja toen werd het nog even 5-6, het voordeel van Leiden. Toen dacht ik, wordt nog leuk... Maar ik denk dat we de beker kunnen afstoffen en alvast cadeau kunnen geven. We zitten nog steeds in het eerste kwart. We moeten nog 1 minuut 43 spelen. En de stand, ja, die voel je natuurlijk wel aankomen. 34-14, oh, nu al. Alleen Brandon Curry, dat is echt de beste speler op de Nederlandse velden. Die, die heeft al 18 punten. Die heeft dus eentje meer punten dan heel Leiden. En nou schiet, want uh, je hebt de statistieken live, uh, Groningen ook wel het licht uit. 8 op 8, 3 punten dus. Echt iedereen die schiet, die schiet raak bij Groningen. Dat heeft natuurlijk ook een beetje met de verdediging van de tegenstander te maken. Maar ja, Groningen zit in een Europa Cup vorm Ze zitten in de kwartfinale van de Europa Cup, willen verder. En het is, ja, ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan weergeloos wat ze laten zien. Het is teambasketbal. Die bal gaat rond van de een naar de ander, van links naar rechts. En Brandon Curry... Dat is echt een hele mooie speler. Hij speelde drie seizoenen geleden in Den Bosch, ging daarna naar Duitsland, naar Slovenië, is door Groningen teruggehaald voor de Europa Cup. Maar wat is die man goed? Hij loopt overal, hij heeft alle ballen. Hij is geeft ook basis aan zijn medespeler. En, en schiet dan al 18 punten raak in, in 8 minuten basketbal. Nu een balletje achterlangs, zo zegt uh, 4000 man. Oh, en dan die aanval, Teddy Gibson. Ja, die gaat er ook weer in. Het is een gala voorstelling van Groningen, deze bekerfinale. Uh, figureert Leiden volkomen. De stand 36-16. Hans Verlozen Noord en Jan Lammers nog steeds hier in de studio over de familie 1-race in Melbourne. van, uh, van afgelopen uh, ochtend. Uh, Hans, uh, zeg maar even of ik uh, goed zit. Ik heb een beetje de indruk dat het een ontzettend spannend seizoen gaat worden. Veel spannender dan het was, omdat het zo dicht bij elkaar ligt. Ja, ja de verschillen zijn uh, geringer dan aan het begin van de het vorige seizoen. tactiek He, tact wordt heel erg belangrijk. Ja, ik, zeker. tactiek wordt belangrijk. Maar de, de voorsprong die Mercedes had, ze hebben nog wel een voorsprong... maar die is gewoon wat minder geworden. En aangezien Red Bull heeft laten zien vorig jaar ook... dat ze in de loop van het seizoen een auto mooi verder kunnen ontwikkelen... En als Renault dat dan met de motor ook doet... dan zou het best eens kunnen zijn dat we wat meer spanning kunnen krijgen. Ja. Uh, Jan, wat voor conclusie kunnen we trekken uit deze race... met betrekking tot de deelname van Verstappen in die spanning? Ja, nou, ik denk twee dingen zijn kenmerkend deze race. de eerste plaats, eh, wat, wat wel een beeld voor het hele jaar, is dat je ziet dus inderdaad, het ziet heel dicht bij elkaar. En dat gaat dan teams eh, ofwel in de verleiding lokken om met strate strategie trachten de race te winnen. Ik denk dat eh, we hebben Max eh, dit weekend een paar foutjes zien maken: hè, in de kwalificatie, in de race, enzovoort, enzovoort. Maar eigenlijk, eh, de vinger op de zere plek, de grootste fout is gemaakt door de strategie van het team. Ik denk dat de strategie van het team was erop. Ze wilden de race winnen. En doordat ze gewoon eigenlijk het onderste uit de kant willen... hebben ze de deksel op de neus gekregen. Want als zij gewoon hadden berust in gewoon die mooie positie die ze hadden... Hè, Max steeds op die tweede plaats... dan denk ik dat ze nog wel eens kans hadden gehad... door die virtual safety car en zo... hadden zij dezelfde kans gehad als Vettel om de race te winnen. Alleen, dan hadden ze... Hè, als denk ik, Max gewoon drie keer in de kwalificatie op dezelfde band had gestaan... had hij heel goed tweede of derde kunnen staan... en gelijk bij de start goed in de race kunnen zitten. Dus, dus dat is een beetje kenmerkend. Nu is dus uh, Red Bull... Eigenlijk eigenlijk in de val gelokt om met strategie trachten de race te winnen. Anderen gaan diezelfde fout ook maken dit jaar... omdat de verschillen gewoon zo heel klein zijn. Maar ja, achteraf weten zij dat zelf ook... en zijn wij de bij de handen die dat allemaal eens even ja. uh, zo... Het klinkt uh, me overigens wel als een goede strategie, hoor... om de wedstrijd te willen winnen. Er nou, worden heel je... veel kijkers in Nederland blij van Jan. Ja, dat is een mooie strategie, maar om jezelf een realistisch doel te stellen is toch vaak verstandiger, want je wil ook dit, niet. De maar stoor... is dit geen realistisch doel dan? Uh, om de race te winnen, dat was een heel realistisch doel. Alleen de manier waarop ze dat deden, hij kwam eigenlijk al naar hun toe de race, want ja. ze waren goed, ze waren al tweede steeds in die training. Max zat er heel goed bij. Daar hadden ze voor nu tevreden mee moeten zijn. Alleen ze probeerden naast die snelheid ook nog met een slimme. Uh, strategie de race te winnen. En Slim zit zo ja. dicht bij Dom dat he, we hebben gezien wat het verschil is dit weekend. Maar het stemt wel positief over de rest van dit seizoen, toch? Er is een groter ja. doel dan afgelopen absoluut, jaar, blijkbaar. Absoluut. Ik denk dat de top 10 zat nu al in minder dan een seconde, of daaromtrend, maar we gaan echt racers krijgen dit jaar, waar de top 10 in iets van de van een seconde zit. Ja, Heerlijk. Kan niet wachten. Wanneer is de volgende race, Hans? Over veertien dagen in, in Bahrein en, ja, en als je dan op een gegeven moment terechtkomt op circuits waar inhalen wat makkelijker is dan in Australië, dan krijgen we ook nog wat meer spektakel geboden, denk ik. Ja. Ja. Nou, we gaan het zien. Dank jullie wel. wel. What you want? Running wild. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test. this smile Watch it, were. away, away, and don't say, maybe you'll try, to come up and see me, to make, make me smile, I'll do what you want. Steve Harley en Cogni Rebel met Make Me Smile. Drie minuten voor half drie. Hoe gaat het met Jeffrey Helling? Slechte start, uh, Sebas. Is hij al wat verder uh, naar voren gekropen? Hij ligt vierde op dit moment. Dus het gaat uh, wat dat betreft redelijk goed met de inhaalrace van Jeffrey Herlings Starten is dus uh, niet altijd zijn ding. Dat hebben we vorig seizoen ook gezien. Uh, de rijders, uh, de, de motocrossen starten tegenwoordig op een soort start, startmatten. Zodat niet iedereen het eigen gultje voor de optimale grip meer hoeft uh, te graven. Maar juist daarmee heeft Herlings wat de nodige moeite. En nu stond hij dus ook uh, misschien wel iets te ver naar binnen toen In ieder geval werd de deur dicht gedaan door Antonio Cairoli. De negenvoudig wereldkamp die op dit moment op de tweede plaats ligt. Hij wil die tiende wereldtitel... want dan komt de 32-jarige Italiaan op gelijke hoogte met de legendarische... Stefan Everts. dat is de grootmeester in de motocross. Caroli tweede in deze eerste marge, op dit moment met nog 17 minuten... en twee ronden te rijden. Twee plaatsen dus beter dan Herlings en zou dan op dit moment vier punten inlopen, maar Caroli heeft de druk... enorm opgevoerd op de leider in de eerste marge, dat is de Fransman... Romain Fèvre, uitgerekend degene die in tweede... 2015 een einde maakte aan de heerschappij van Cairoli. Cairoli was toen jaar in jaar uit wereldkampioen geworden in de koningsklasse. En in 2015 ging de wereldtitel naar die Fransman... die nu ja, minder dan een seconde voor Antonio Cairoli rijdt. Herlings dus vierde op dit moment. Er zit nog een Belg tussen tussen Cairoli en Herlings. Rijdt Clément de Sal. maar Herlings ligt op die Belg. Op dit moment wel al drie seconden achter. Dus heeft eerst al nog een gaatje te dichten in Valencia. Tenminste iets ten noorden dus van Valencia. Op een circuitpark dat een Engelse naam draagt. Red Sand MX Park. Nou, Ik heb het maar vertaald naar het Spaans Arena Roja. En dat slaat in ieder geval op het rode zand, de ondergrond op dit circuit. En het is inderdaad knalrood zand daar in het oosten van Spanje. De temperatuur is 17 graden. Het is een vrij koele dag. Het gaat er in ieder geval heet aan toe in de strijd om de leiding. Want Ferveren en Cairoli voeren een strijd uit. Cairoli dringt aan, heeft nu de binnenbocht... maar komt niet helemaal goed uit die bocht. Ferveren nog steeds 1, Cairoli 2, herlings 3... met nog een kwartier en 200 te rijden. De bekerfinale basketbal, dan staat het vroeg in de wedstrijd, Leon, al 34-14. Hoe hou je dan ja. de concentratie vast? Ja, niet. Het is nu 45-23. Het is gewoon al gespeeld. Iedereen kan inpakken naar huis. Misschien een Ratje pikken in Groningen. Ik ja, we het niet wat voor weer het buiten is. Maar... Ja. Je hoeft je concentratie niet vast te houden. Ja, Leiden zal het zeker nog wel gaan proberen. Maar ja, ze maken niet echt een overtuigende indruk hier in Martini Plaza. Dan vraag je je misschien af waarom wordt die wedstrijd in Groningen gespeeld. Nou ja, daar kunnen de meeste mensen in. Daar heb je de meeste resetten. En uh, er was een halve finale tussen Den Bosch en Leiden. En die hadden wat problemen met het prikken vandaag, Terwijl de finale al vast stond. Groningen was al eerder zeker van de finale. Die zei wij organiseren hem wel. En Den Bosch en Leiden zeiden oké. Okay, want wij kunnen geen data prikken. Dan organiseren jullie hem wel. Een beetje combinatie van. Beide. of het veel uitgemaakt had. Groningen is heer en meester in de competitie. De allereerste aller, aller wedstrijd, eerst begin oktober, die verloren ze dan wel in Leiden. De enige ploeg uh, die in de competitie in de wedstrijd won van Groningen. Maar toen zat Groningen volop in de voorronde van de Champions League van het basketbal. Dat hebben ze uiteindelijk niet gehaald. Maar ze zitten nu in de Europe Cup. Dat is een niveautje lager. Nou, dat kan gebeuren. Dan zitten ze in de kwartfinale, want ze zijn wel echt een goed team. Echt een goed team. Kunnen allemaal basketballen. Spelen de bal om, spelen de bal over. En naar elkaar toe kunnen goed verdedigen. En ja, ja, dat hebben ze natuurlijk wel. Afgelopen, donderdag, of afgelopen woensdag speelden ze in Montenegro in Bar, plaatje aan de Adriatische kust en Florida met zes punten verschil en is komende woensdag de return hier in Martini Plaza. Nou dan zijn die 4500 mensen al lang weer terug uit Groningen en dan krijgen ze een heel ander soort wedstrijd. Dat denk ik wel. Nou ja, dan kan je in de bekerfinale 22 punten voorstaan. En boos worden op de scheidsrechter omdat hij iets niet doet wat de Groningers graag zouden willen. Komende woensdag moeten ze 6 punten goed maken. Maar nou ja, dat telt niet hè. Nu 22 en woensdag 6. Uh, iedereen heel houden en die beker maar mee naar huis nemen uh, in Groningen. Dat uh, lijkt het devies. Leiden, uh, leidt met een lange ei. 45-23. NPO Radio 1. Lisa Thomas en het Internationaal. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont is aangehouden. Hij had in Finland een lezing gegeven en werd aangehouden bij de Deens-Duitse grens... toen hij op de weg terug was naar België, waar hij in ballingschap woont. Tegen hem liep sinds vrijdag weer een internationaal arrestatiebevel. Facebookbaas Mark Zuckerberg heeft in pagina grote advertenties... in de Britse zondagskranten excuses aangeboden... voor het misbruik van gebruikersgegevens. Excuses volgen op de bekendmaking van een klokkenluider dat een databedrijf de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers illegaal in handen kon krijgen en ze misbruikte voor politieke manipulatie. Duitse gemeenten die gebukt gaan onder de opvang van grote aantallen asielzoekers moeten een migrantenstop kunnen invoeren. Dat zegt de Duitse Vereniging van Gemeenten. Een aantal kleinere en middelgrote steden hebben al gezegd dat ze geen asielzoekers meer kunnen opvangen en de Vereniging vindt dat meer steden dat moeten kunnen doen. En In een kerk in het Zuid-Franse Treiben zijn de slachtoffers herdacht van de terreurdaad van afgelopen vrijdag. President Macron heeft een nationaal eerbetoon aangekondigd voor de agent. die bij die gijzelingsactie de plek van gewonde burgers innam. en een dag later overleed. Het verkeer, Edwin Gerritsen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat tussen Kootwijk en Voorthuizen... 6 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan het asfalt. Alleen een vluchtstrook is daar open. Veel vertraging ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk. Tussen Nieuwegein en Cunenborg 8 kilometer file. Ruim een uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Bosch kan omrijden via Gorkum. Over naar A27 dan de A15. Op de A16 bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd vanuit de richting Breda. Tussen Ridderkerk en Afrit Rotterdam Centrum is de vertraging een kwartier Radio 1, NOS Langs de Lijn ja, gaan we weer naar uh, Gio Lippens. We gaan het over de mannen hebben bij Gent uh, Wevelchem. Uh, uh, Gio, het tweede seizoen is nu echt begonnen. Nou, Het is al vol op stoom. Eh, het maar... is al een ja, tijdje ja, bezig. We ja. hebben ja. in Menaans van Remmel al gehad, Ja, dat is, waar, dat is waar, dat is waar. Maar ik heb altijd zo'n gevoel, als in België zo volop wordt gekoest, uh, dan, uh, dan, is, dan is het voor het gevoel bij mij in ieder geval echt begonnen. Ja. Um, maar zo ik... kunnen we inderdaad nog wel even ja, doorgaan. Precies, en ronde precies. van Vlaanderen straks, dan gaat het echt beginnen. En Parijs, <laughs> Roubaix, enzovoort. Ja, en dan de Tour. Dan is het per se echt begonnen. Ja, precies. Um, ik kijk even naar het van live blog uh, van de. NOS, daar zie ik een foto van collega Robert Rijk over de kwotering. Ja. Um, daar zie ik staan dat volgens de boekjes is Dylan Groenewegen vandaag favoriet. Hoe serieus moeten we dat nemen? Ja, dat moet je best wel serieus nemen. Hij heeft al vijf overwinningen op zijn naam staan in dit nog brille seizoen. Hè. Uh, is dus echt een man naar wie iedereen wel, uh, wel uitkijkt. Hij heeft ook laten zien dat hij eigenlijk alle sprinters kan kloppen. Uh, alle snelle mannen die verder dit seizoen ook wel uh, meegesprint hebben. Maar vergis je niet, hè, deze koers is 251 kilometer lang. Hij heeft uh, bewust Milan Remo laten schieten. Omdat het wat hem betreft, dat is bijna 300 kilometer, uh, nog veel te lang is voor zo vroeg in het seizoen. Hij heeft zijn trainingsopbouw daar niet op afgestemd. Uh, hij wil zich met name op de wat kortere koersen richten... in het begin van het seizoen. En denk dan vooral aan die wedstrijd die over... Uh, ja, ik denk zo'n beetje anderhalve week inmiddels... Uh, de woensdag... Uh, voor Parijs-Roubaix is. Dat is de schilderprijs. En dat wordt eigenlijk altijd een beetje het veredelde WK... voor uh, sprinters genoemd. Het officieuze WK voor sprinters kun je dan beter zeggen. Waar eigenlijk al die sprinters bij elkaar zijn... en waar we een koers hebben van zo'n uh, ja, iets meer dan 200 kilometer... en waar, een koers die altijd op een sprint uitdraait... is toch wat anders dan deze Gent-Wevelgem. Want hier, en daar komen de renners zo meteen... ze zijn er nog niet, komen de renners in de bergzone aan... daar op de grens met Frankrijk, tussen Vlaanderen en Frankrijk. Daar hebben ze nogal wat bergjes liggen... Met natuurlijk de Kemmel als de meest vermaarde klim. Ja, en daar zal wegen ook goed overheen moeten komen. We weten dat hij dat in principe kan. Maar of hij dat ook uiteindelijk kan in deze koers... dus met 251 kilometer, is de grote vraag. En eigenlijk, hè, als je kijkt naar favorieten... ja, je hebt aan de ene kant de echte sprinters. Hè. Ik noemde net al Arnaud de Elia Viviani... kun je daar toch ook wel weer bij noemen, Sonny Colbrelli. En je hebt natuurlijk gewoon de klassieke renners... die ook nog eens een keer een goede sprint hebben. Denk daarbij aan Greg van Avermaat, Peter Sagan. Noem ze allemaal maar op. Uh, er zijn zoveel kansen in deze koers. Ik acht zelfs Nicky Terpstra niet uitgesloten. Hè, die afgelopen uh, vrijdag nog de E3-prijs Harelbeke won. Dat zijn allemaal renners die hier kunnen winnen. Maar dat is heel erg afhankelijk van het koersverloop. Uh, Rijdt er een klein groepje weg? Blijft dat groepje weg? Ik noem maar wat. Na de camel. Of komt er toch een grote groep op die finish af uiteindelijk. Uh, die allemaal de camel overleefd hebben. En wordt het echt sprinter geblazen. Dus wat dat betreft... De boekmakers die, die doen hun best maar met Dylan Groenewegen op plek 1. Ik denk als het echt op een sprint aankomt en hij zit er nog bij... maakt hij een hele goede kans. Maar de vraag is of hij er dan nog bij zit. Ja, ja. Goed, we gaan het zien. Jij blijft het volgen. We gaan je de hele middag natuurlijk horen. Net als uh, Sebastian Timmerman, die we ook de hele middag gaan horen. Twee wielen ook. We dan met een uh, pittige motor erbij. Uh, Sebastian bij de MX uh, GP Herlings. Je hebt al verteld, slechte start. Vierde lag die. Misschien een plekje op kunnen te schuiven? Ja, hij is inmiddels ook uh, de waal De dessal voorbij. Dus ligt Jeffrey Herlings op zijn 450 cc, 4 machine op de derde positie. De koppositie, de leiding, is inmiddels in handen gekomen van Antonio Cairoli, die dus tweede staat in de stand om de wereldtitel zes punten achter Jeffrey Herlings. Herlings derde, Favre de Fransman ligt tweede. En als ik naar de rondetijden kijk van Romain Favre, dan is de wereldkampioen van 2015. Gemiddeld genomen in de laatste drie ronden steeds een seconde langzamer dan Jeffrey Herlings. En Herlings heeft nog 8,5 minuten. En twee ronden om naar die tweede plaats toe te komen. Dus wat dat betreft zie ik hem nog wel een aanval doen. In ieder geval op plek 2. En wie weet wat er dan nog mogelijk is. Of hij dan nog de druk kan opvoeren in de slotfase. Op de schouders van uh, Antonio Cairoli. Maar herlings beter in het tweede deel van deze eerste march dan in het begin. Kan ik niet zeggen van Glenn Koldenhof. De tweede vaste Nederlandse Grand Prix rijder. is een middenmotor in deze eerste march in uh, Spanje. Rijdt namelijk rond op dit moment op de twaalfde plaats. Time flies by when Close location, location Bloodshot eye. Wat dat basketbal nou nog interessant? We zouden er een quiz van kunnen maken, Leon. Of de voorsprong vergroot is, of verkleind. Of, of, of wat gaat Leon Boven doen als de ja. nog winnen? Als Leon, wat ga je doen als Leiden toch nog wint? Weddenschap afsluiten. Ja. Nou weet je, er was voor de wedstrijd al iemand die zei van... wil je weddenschappen afsluiten om een fles wijn? En, en, en hij koos, er was iemand rond het Nederlands team, voor Leiden. Ja. Ik, ja, ik heb mijn fles drinkt wijn drinkt toch op niet. donor gezet. Ja, ik denk ja. dat hij niet drinkt. Ja, of heel graag van zijn weinig veel. Ja, ik, eh, nou weet je, eh, Groningen heeft vijf buitenlanders onder contract. En eh, dat is ook zoiets hè, dan mag je in de eredivisie. Ik, ik, ik vind eigenlijk dat er te veel buitenlanders lopen, maar dat doet nu even niet de zaken. Je mag er vier laten spelen en één op de bank hebben. Je mag er vijf onder contract hebben. En heeft de Nederlandse basketbalbond de regel dat je maar vier buitenlanders uh, op de wedstrijdformulier mag zetten. Dus er zit al één Amerikaan in burger van uh, de Groningers. Het is natuurlijk heel raar dat je in één land, in het bekertoernooi, andere spelers op moet stellen uh, dan in de competitie. Maar ja, dat is zo. Maar misschien kunnen er nog een paar van die Amerikanen uithalen. Ik bedoel, als we Brandon Curry nu rust gaan geven. Dan wie weet wordt het nog spannend. En dan uh, halen Passa iets weg. Of, of misschien Thomas Koenis. Dat is wel een Nederlander. En die heeft ook al 10 rebounds. Nee, het, is, het is 54, 31, dus zo'n 50 seconden te spelen. Leiden probeert het in een zonneverdediging. Maar ja, het is een beetje stuivertje wisselen qua scores. Die, die marge staat er en Leiden komt niks dichterbij. Omdat ze ja, gewoon niet goed genoeg zijn. Zo simpel is het. En ja, eh, wat moet je zeggen? Groningen is herenmeester. Zijn nou al twee keer op rij kampioen. Hebben de hoogste begroting, de beste spelers. En eh, zijn echt gewoon een goed team. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe ver ze kunnen komen in de Europa Cup, Want ja... Eh, ze staan bijna in de halve finale. Woensdag dus die return tegen Morna Bar uit Montenegro. Zes punten goed maken. Nou, als die sfeer zo is als nu. En dat is het eigenlijk altijd. Dat de ploeg uh, zo gesteund wordt door 4500 man. Dan denk ik dat die Montenegrijnen het uh, heel moeilijk zullen krijgen. Ja, en dan staat Groningen gewoon in de halve finale van de Europa Cup en, en daar is nog wel echt een uitdaging. Want dan komen ze te staan tegenover de winnaar van de duel tussen Venetië en Novograd. Nou, Italië en Rusland. Dat zijn competities die uh, echt uh, tien keer hoger aangeslagen worden... Uh, dan de Nederlandse. Maar Groningen is ook gewoon heel goed. Nou, daar kijk ik dan maar met een schuin oog naar vooruit in deze wedstrijd. Het is bijna rust en Groningen leidt goed, ruim en comfortabel 54-33. De meest prestigieuze roeiwedstrijd ter wereld, de jaarlijkse bootrace tussen Oxford en Cambridge werd zowel bij de mannen als de vrouwen gewonnen door Cambridge. Bij de mannen waren het dit jaar geen Nederlandse roeiers. Maar bij de vrouwen deed René koolschijn mee. Ze zat in de Oxford-boot en zag Cambridge met maar liefst elf bootlengtes winnen. Correspondent Suze van Kleef stond in de buurt van de finish en wachtte koolschijn op. En daar kwamen de vrouwen van Cambridge als eerste onder de brug bij Moordleek. Door handen nog steeds in de lucht. Gejuich, geschil En op flinke afstand volgt Oxford. Uitgeputte roeisters, hoofden naar beneden. Oxford-vrouwen slaan hun armen om elkaar heen, in een kring staan... even gezamenlijk deze teleurstelling verwerken. René, jullie liepen net binnen op grote afstand van Cambridge. Heel eventjes, hoe hard komt dit aan? Hard, maar ze waren sneller, dus ja. Ik zie veel tranen bij sommige teamgenoten van je. Hoe zit het bij jou? Um, ik denk dat het allemaal nog een beetje moet bezinken. En... Maar ik bedoel, we zijn wel super trots op wat we gedaan hebben. Zes maanden geleden konden een aantal van ons... Nog niet zo heel goed roeien. Waaronder misschien jij? Ja, nou, ik, ik ben zeker ja, zoveel vooruit te gaan, Maar wij als team ook. Ik bedoel te zeggen omdat jij pas nou, nog niet eens twee jaar geleden... voor het eerst een roeiriem vast had. Twee jaar geleden nog nooit geroeid en nu dit. Het beroemdste roeibestrijd ter wereld. Ja, ongelooflijk. Was dat, denk je, vandaag het verschil dat zij... Veel Meer ervaring hadden? Uh, meer ervaring en meer kracht, gewoon meer brute kracht. Groter, sterker, zwaarder. Merk je dat al snel dan? Uh, nee, in dit geval wel, ja. Ze waren gewoon sneller van de start af. Volgens mij rond de mijlpost. Misschien hadden ze daar al, nee, waren ze zeg maar al een lengte. En dan zie je ze niet meer uit je ooghoek? Nee, maar ja, dat maakt mij op zich persoonlijk niks uit. Ik roei gewoon. Dus. Ja, kan je dan nog diep gaan? Ja, zolang de stuurvrouw maar. Je blijft aanmoedigen, maar ze waren gewoon sneller en sterker. En... Vanaf het begin eigenlijk al? Ja. Je zei voor de race, we moeten zo dichtbij mogelijk blijven. Dan maken we misschien een kans. Ja. Ja, dat is niet gelukt, maar... Is meedoen misschien wel belangrijker dan winnen op lange termijn? Uh, misschien op lange termijn, maar winnen is wel leuk. Vandaag nog even niet. Wat ga je nu doen? Een paar weken rust. En dan uh, een sociaal leven hebben, denk ik. En dan weer verder schenen. Dus er komt nog een volgend jaar voor jou? Dat is wel de bedoeling, hè? De Broad race 2018. We gaan richting de finish van de eerste manche van de MXGP. Wat kan herlings nog, Sebas? Hij ligt in ieder geval tweede. Romain Favre is eraan voor de moeite. Die uh, werd opzij gezet. Alhoewel Herlings daar wel even een paar ronden voor nodig uh, had... om de wereldkampioen van 2015 voorbij te rijden. Uiteindelijk uh, zette hij de aanval in bij het oprijden van het startgedeelte. Het breedste gedeelte van het circuit. Vervolgens vol de gashendel lopen. En toen uh, zeg maar in wat we zien als eerste bocht. Daar zetten die dan definitief de motor voorbij. De motor van Favre. We gaan op dit moment de laatste twee ronden in. Met de koploper in deze de eerste manch Antonio Cairoli. Ik zei het al eerder, negenvoudig wereldkampioen, 32 jaar. De Siciliaan, de kleine man. Maar die weet altijd heel veel uit zijn motor te halen. Echt de beste motocrosser natuurlijk van de laatste jaren. Met die negen wereldtitels en een voorsprong in deze eerste manch bij het ingaan van die laatste twee ronden. De laatste twee ronden van 1500 meter per stuk. Van, even kijken, 5,6 seconden op Jeffrey Herlings. En ik denk dat dat te veel is. Al zagen we een ...drietal weken geleden in de tweede mars van de eerste Grand Prix in Argentinië... ...dat Herlings in de slotfase van die tweede mars ook een groot gat nog wist dicht te rijden op deze Antonio Cairoli. Cairoli won daar in Argentinië de eerste mars en Herlings sloeg toen toe in de tweede mars ...en won vervolgens vorige week in Valkenswaard in het uh, winderige en vooral het uh, zeer koude Valkenswaard ...won die de twee marsjes en boekte die zo dus zijn tweede Grand Prix zegen op een rij en vergroot hij zijn voorsprong naar de zes punten. Maar ik denk niet dat Herlings er nu nog inslaagt om dat grote verschil die ruime vijf seconden nog dicht te rijden naar Antonio Caroli. Sterker nog, hij was ook in de afgelopen ronde iets langzamer dan de Italiaan. Zo nu en dan wordt hij een beetje in de weg gereden. Maar dat heeft Caroli natuurlijk ook door de achterblijvers. Er is een groot startveld. 30 man zo'n beetje staan er aan het vertrek. Veel rijders met een wildcard. En het niveauverschil is enorm tussen de absolute top in de MXGP, de top Cairoli, Herlings en de Achterhoede. Er zijn rijders bij die al twee ronden liggen. Cairoli een voorsprong dus van ruim vijf seconden. Hij weet ook dat Herlings over een goede vorm beschikt en dat Herlings altijd in de slotfase van een Marche zijn beste rondetijden rijdt en Cairoli lijkt er wel op te hebben ingespeeld, want ook Cairoli heeft inmiddels nu zijn snelste ronden gereden in de afgelopen ronde die we gezien hebben in de slotfase dus van deze eerste Marche. Inmiddels is hij begonnen aan de laatste ronde. En dan zien we dat het verschil met Jeffrey Herlings gelijk is gebleven. Herlings dus wel lijkt het op weg naar die tweede plaats. En dat zou dan betekenen dat hij maar drie punten verliest op Antonio Cairoli. En dan kijken we nog even verder. Waarheid Glenn Koldenhoff. Koldenhoff ligt nog altijd op de elfde plek. Gaat als elfde dadelijk die laatste ronde in in Spanje op dat Red Sand circuit. Cairoli, de man dus uh, op jacht naar die tiende winkel in zijn loopbaan. Ligt nog altijd op kop. Op dit moment aan de achterzijde van het circuit. Een circuit met uh, een paar lastige stukken erbij. Technisch circuit is het vooral. Het is wel een circuit dat de meeste rijders goed kennen. Omdat hier heel veel gereden wordt in januari en in februari. In de aanloop naar het seizoen zijn er veel teams... die uh, in dit uh, toch behoorlijke mullenzand zo nu en dan hun uh, rondjes rijden. herlings dan ook met name. Cairoli koos dit jaar voor een andere aanloop. Die hebben we niet zijn uh, training wedstrijdjes en zijn trainingsuren zien maken op dit circuit. Iets ten noorden dus van Valencia. Cairoli weet dat die eerste man in de knip zit. Dat de 25 punten naar hem gaat. We zagen hem net al een paar keer naar links kijken. Richting Jeffrey Herlings. Wat is het verschil met zijn Nederlandse concurrent... die voor dezelfde renstal rijdt als Cairoli... maar dan weer weer uit deel uitmaakt van een ander team. zeg maar. Twee verschillende teams bij de KTM-fabriek... om geen twee kapiteins op één schip te krijgen. Goed, de laatste meters van Antonio Caroli... die er nog een paar mooie showsprongen uitgooit. De motor nog eventjes uh, helemaal uh, diagonaal zet in de lucht. En rustig rijdt hij uh, zijn laatste meters nu door de laatste bocht heen... naar de finishsprong. Caroli wint de eerste manche. 25 punten voor hem. En hier komt Jeffrey Herlings over de finish heen gesprongen. Betekent dat hij drie punten inlevert van de voorsprong die hij had. Dat waren er zes. Min drie is drie. Het is dus weer Weer ietsje spannender geworden. Marsezegen zegen voor Cairoli. Herlinks, na die slechte start, toch nog netjes opgerukt naar de tweede plaats. Goed, en dan gaat de focus op het hockey. Uh, Rotterdam tegen or Oranje-Rood. Philip Koken is daar natuurlijk bij. Nummer 5 tegen uh, nummer 4. Zit de spanning erop, Philip vanmiddag? Ja, enorm. Vooral voor uh, Rotterdam. Vorig jaar de verliezend finalist van de finale op het Nederlands kampioenschap. toen verliezen tegen Kampong. U weet het ongetwijfeld toch als u deze sport volgt. Maar nu is de situatie precair voor Rotterdam. Ze staan, je zei het al, als nummer vijfde geclasseerd. Oranje-rood als de nummer vier. Zes punten scheidt hen beide. En u weet het, de eerste vier gaan play-off spelen. Dat is de positie die ze willen bereiken. Dus als Rotterdam de competitie nog enigszins spannend wil houden... dan moeten ze vandaag winnen. En Oranje-Rood moet eigenlijk ook, want die liepen vorig jaar de play-offs mis... nadat ze de drie jaar daaraan voorafgaand de landstitel hadden gewonnen. En zo'n flater willen ze niet weerslaan. Ze moeten ook hier winnen of minimaal gelijk spelen. Het is dus een laatste kans voor Rotterdam. We hebben dus de eerste strafcorner gehad. Die was voor Mink van der Weer, de specialist van Oranje-Rood. En het Nederlands team Die werd eruit gehaald door de keeper van Rotterdam, Berend van Eldonk. Maar ja, Rotterdam, wat kan je? Het maakt een aangeslagen indruk, al wekenlang. Ze spelen soms eens een keer een helftje goed. En dan geven ze in een periode van 10 of 15 minuten soms een hele wedstrijd uit handen. Dat is tot nu toe in vele toppers gebeurd. Vandaar dat Rotterdam nu op een grote achterstand staat. Namelijk zes punten nu op oranje-rood. En veel meer op de eerste drie, Kampong, Bloemendaal en Amsterdam. Die drie mogen zich al bijna zeker wanen van de play-offs. Oranje-rood nu in balbezit, steekt de middenlijn over. Nu een paasje in de richting van de Jelle Galema, die de bal onder controle krijgt. Nu een aanval gaat opzetten. Oranje-rood valt aan en nu kan er een kans ontstaan als... Er niet goed wordt verdedigd bij Rotterdam. En er wordt inderdaad een bal op een voet gespeeld. En er komt voordeel uit. En nu een kans. Nog een keer een kans. En de redding is er van BNC. Naar een dubbele kans van Thomas Briels de Belg van Oranje-Rood. Voorlopig blijft het na zo'n 7 minuten spelen 0-0. In de topper tussen Rotterdam en Oranje-Rood. Back in Japan. Philip het hockey, Rotterdam, Oranje-Rood. Ja, Oranje-Rood kreeg twee strafcorners. Mink van der Weerde kon hem niet langs de Rotterdamse keeper krijgen. Maar Rotterdam scoort wel in de eerste de beste poging die het krijgt... vanuit de strafcorner. Simon Edgerton, de Engelsman, maakt er 1-0 van. Een voorsprong na bijna 12 minuten spelen. Rotterdam leidt dus tegen Oranje-Rood. En Gio Lippens kijkt naar Gent Wevelgen... Op dit moment uh, op de Mont Vert. We zitten dus in dat uh, Frans-Belgische grensgebied. Uh, ja, iets uh, ten, uh, ten zuiden eigenlijk van uh, Ypres daar uh, in uh, Vlaanderen. Ypres natuurlijk, dat kennen we als uh, een van de grootste slagvelden in uh, de Eerste Wereldoorlog. Daar is deze koers toch ook wel een soort nagedachtenis aan. We gaan zelfs zometeen nog over wat uh, onverharde stroken allemaal. Om maar uh, ja, toch die, die, die, die uh, slachtoffers uit die Eerste Wereldoorlog te eren men we willen er voortdurend aandacht aan besteden dat hier heel veel graven liggen en dergelijke. En vandaar dus dat deze koers toch ook altijd in het teken staat van die grote oorlog. De Eerste Wereldoorlog. We hebben een kopgroep van zes man. Twee Nederlanders daarbij. Dat is mooi. Brian Goetem zit erbij. Eigenlijk een beetje een vaste klant in die kopgroep. En we zien dan ook Jan Willem van het Schip. En die kennen we allemaal nog omdat hij op het WK-baan in Apeldoorn, het afgelopen WK, twee keer zilver pakte. Hij deed dat op het Omnium. Hij deed dat op de puntenkoers. Nou, zij hebben een voorsprong van. 5 minuten en 2 seconden op het peloton. 105 kilometer nog te rijden. Het echte werk moet daar zeker nog beginnen. Graag tot zo na drieën. Dan het vervolg van Groningen tegen Leiden. De bekerfinale bij basketbal. Tot zo.